12 uur. Mark Hocke met het NOS-journaal. PvV-leider Geert Wilders zegt tijdelijk geblokkeerd te zijn door Twitter. Dat gebeurde na een tweet over D66, waarin hij de partij Sukkels noemt. die de grenzen openlaten en meer en meer islam importeren. Volgens Wilders heeft Twitter gezegd dat hij de regels omtrent hatelijk gedrag heeft geschonden. De PVV-voorman is verbolgen. Hij zegt dat afzenders van doodsbedreigingen aan zijn adres... vaak wel door Twitter worden getolereerd. Maar wat hij noemt een feitelijke tweet van Wilders over een collega niet. Waanzin, zegt hij. John de Mol spant een kort geding aan tegen Facebook. De mediamagnaat wil dat het bedrijf per direct maatregelen neemt... tegen frauduleuze bitcoin-advertenties waarin zijn gezicht wordt gebruikt... Ook afbeeldingen van andere bekende Nederlanders worden al een tijdje gebruikt in advertenties om Facebook-gebruikers op te lichten. De mol wil dat Facebook de gegevens van die adverteerders bekend maakt. Minister Blok is geschokt over de afloop van de ontvoering van de Nederlander Ewold Horren in de Filipijnen. Horren werd jarenlang vastgehouden door terreurbeweging Abu Sayyaf... en is vanochtend bij een ontsnappingspoging door zijn ontvoerders doodgeschoten... Dat gebeurde toen het Filipijnse leger hem en twee Filipijnse gegijzelden probeerde te bevrijden. Horun werd zeven jaar geleden door Abu Sayyaf ontvoerd toen hij op Borneo op vogelsafari was. De gemeente Amsterdam zegt dat volgend schooljaar alle kinderen mee kunnen op schoolreisje. Die uitjes worden meestal betaald van de ouderbijdragen, maar lang niet alle ouders hebben daar genoeg geld voor... De gemeente gaat ze nu tegemoetkomen. Ouders kunnen gebruik maken van een stadspas. En die wordt verstrekt aan mensen met een minimuminkomen. Daarmee krijgen ze 50 euro ouderbijdrage om het schoolreisje van te betalen. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij matige Zuidwestenwind wordt het tussen de 18 en 24 graden. In het weekend veel zon, zomers warm en temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sombakke van de ANWB. Vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Zaanstad Zuid, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dat laatste uurtje van vanavond En ik vraag me af Terwijl ik naar een pluit en wie laat wie nu uit straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem pluit, wie laat wie nu uit? Kom, kom, hier, zoek, zoek, ja, praat. Het is een dunia,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 I felt my pulse quickening. But regrets can't change anything. Yeah, I feel. I feel Take me from my brain, from my brain, from my brain.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 Dan ben ik heel de nacht bij uw bereik Dan kan ik 24-7 ergen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 That power roll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 Het deur nog bij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 Je bent zo gorgeous, ik kan niet you. Ik drink je agua. ik water. Ik water heb. ik water Right next to me, ecstasy your hips caressing me. I ecstasy dance with your girl, Come and dance with me. girl. Ik kan Ik controle hebben. Ik kan de fietsen, ik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 Handen, kom naar voren, ik ga even eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding: ik van gisteren avond Dag en dat, Ik ben terug. Que... dat, Jam tú sabes que eres mi morena de todas tú eres la primera te te llevo a donde tu manera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 Es que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que está a ti te, te pone loca Que yo Que llego yo Eso es una princesa bien mala, atraviesa con esa hermosura de pies a Así te, Date la vuelta conmigo, yeah. el pelo conmigo, oh, oh. Date la vuelta, tan perfecta que bien te ve venida te ves. Ven y date la vuelta por mi otra vez we go together better than best of a fancy you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 Looking for you